8 uur. Het NOS-journaal. Jan van de Putten. Brussel gaat ervan uit dat de Grieken bij de euro blijven. Opstelten Stelte pakt Witteboordencriminelen hard aan. En aflossing André Kuipers op weg naar ISS.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 Dan het weer nog bewolkt en af en toe regen, later van het westen uit losse buien en ook wat zon. Aan de westkust vrij veel wind en het wordt maximaal een graad of 13 morgen opnieuw buien. Met maximaal 11 graden wordt het nog wat frisser. AWB Verkeersinformatie, 50 files, 210 kilometer bij elkaar. Ietsje meer dan gebruikelijk om deze tijd. Veel vertraging op de A6 van Lelystad naar Muiden bij knooppunt Muidenberg, 10 kilometer. Na een ongeluk op de A7 van Groningen naar Heerenveen bij Tjallebert, 5 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A7 van Horen naar Zaandam voor knooppunt Zaandam, 12 kilometer. En op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, 6 kilometer. Dan nog de A9 van Alkmaar naar Amstelveen voor knooppunt Badhoevedorp, 14 kilometer.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 Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën.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 En Marcel Ooster. Goedemorgen. Van een half miljoen kinderen in Nederland worden de rechten geschonden. De Kinderombudsman trekt aan de bel. We praten met Mark Dullard na half negen. En met correspondent Ron Linker in Parijs bespreken we de eerste prioriteiten van de nieuwe Franse president. Griekenland heeft niet veel tijd meer om zich uit de politieke problemen te redden en toch praat de eurozone nog niet over een Grieks exit. Absolutely no one. Absolutely no one argued in that sense. Echt niet, wordt echt niet over gesproken, zegt de voorzitter van de eurozone, Jonker. De minister De Jager durft er niks over te zeggen. Nou, laat ik daar even geen commentaar op geven. Ja, de bal ligt nu bij de Griekse politiek. Ja, wat zegt de Griekse pers inmiddels over de impasse waarin de politiek in hun land is beland? Politieke partijen slagen er maar niet in een regering te vormen. De kans op nieuwe verkiezingen wordt steeds groter. Correspondent Connie Keese in Athene bij haar vaste krantenkiosk. Connie, uh, wat staat er in die kranten? Ja, ik kijk, ze liggen hier allemaal op een rijtje, dus ik kijk even naar de voorpagina's. Uh, een van de kranten zegt, uh, de laatste kaart wordt gespeeld. Uh, een andere, uh, een gevaar van instorten, dat zegt uh, de president. En een nogal uh, heftige kop in een andere krant, pingpong met een op scherp staande granaat. Uh, nou, zo gaat het nog wel even door. Ze zijn niet allemaal even extreem, zou ik maar zeggen. Maar uh, de laatste krant die ik kan noemen is uh, de laatste kans op een regering. Ja, uh, heb jij al wat reacties kunnen vragen van de mensen om je heen, van de mensen daar? Ja, nou, als, je, als je hier rondkijkt, dan, dan, eh, als je de, de buurt niet kent, dan denk je, oh, het is, uh, het is een gewone Griekse buurt, de mensen gaan naar hun werk, de winkels zijn open. Maar als je er even doorheen kijkt, dan zie je dat mensen niet meer lachen. Uh, dus je ziet geen lachende Griek meer op straat. En... 10 meter hier van de krantenkiosk zit een dakloze. Dat is een vrouw die hier al maanden zit. Uh, voorbijgangers uh, geven haar wat geld. Ik zie dat ze nu een, uh, een sandwich aan, uh, aan het eten is. En ook een biertje naast zich heeft staan. Uh, kijk, dat zijn even de kleine dingen die je nu in het dagelijks leven hier tegenkomt. Ja, ze zijn dus somber, de Grieken. Worden ze ook zo langs boos, en bozer? Ja, ze worden, ze worden verschrikkelijk boos. Uh, als ik uh, de, de kranten kioskman uh, begrijp, is hij verschrikkelijk boos. En hij zegt, waar zijn we aangeland? Het zijn niet alleen uh, de politici die uh, ik niet meer vertrouw... En uh, waarvan ik niet begrijp waarom ze niet uh, een compromis kunnen sluiten. Maar het is ook, je ziet het ook in de samenleving, zegt hij. Uh, er is meer geweld, er is meer agressiviteit. En, en dat, daar ben ik heel ongerust over, zegt hij. We, wij lezen hier ook een bericht dat er een Nederlander in elkaar zou zijn geslagen. Ergens op de Peloponnesus, wat weet jij daarvan? Ja, ik heb dat uh, natuurlijk ook alleen via de media vernomen. Ja. Uh, maar ook, uh, ik heb daar hier ook naar gevraagd. En de mensen zijn daar echt heel erg geschokt over. En uh, het, het is ook een voorbeeld van wat er aan het veranderen is in deze samenleving. Hoe, hoe, hoe kan het dat zoiets uh, gebeurt? Nu komt de uh, politie komt ook langs op uh, uh, motorfietsen. Die uh, patrouilleren hier regelmatig. Dat was vroeger ook niet zo... Uh, de, de, de samenleving is in verwarring en onzeker. Nou, het, het is nog uh, politiek nog niet voorbij. Er wordt nog een uiterste poging gedaan vandaag. Wanneer wordt er weer gesproken? Er wordt uh, om twee uur vanmiddag uh, weer gesproken. En nou ja, eigenlijk om één uur. Want dan komt uh, de partijleider van een kleine rechtse partij. Er komt nog langs bij de president... Het uh, is dus nog misschien een kleine mogelijkheid dat er een, nationale, uh, een regering van nationale eenheid komt met de steun van die partij. Maar de president heeft inmiddels voorgesteld om een soort zakenkabinet te vormen. Er uh, zijn gemengde reacties op gekomen. Uh, maar iedereen is er wel over eens dat als dat uh, mocht gebeuren, dat het wel brede steun moet hebben. Koningin Kees op straat in Athene. Het nieuws komt vandaag uit Griekenland. De Europese ministers van Financiën kwamen gisteravond bij elkaar in Brussel. Officieel om de economische voortgang in Europa te bespreken. Maar het ging natuurlijk vooral over Griekenland. Correspondent Tijn Sade in Brussel. Tijn, we hoorden het net van Kornikeus uh, in Athene. Een van de krantenkoppen daar. Er wordt pingpong gespeeld met een granaat. Um, na afloop kwamen de ministers naar buiten gisteravond. Wat zei Juncker, president van de Eurogroep, over Griekenland? Maar hij zei meteen nee, er is niet gesproken over de mogelijkheid van een uh, Griekse exit uit de, de, de eurozone. Dat is echt niet ter sprake gekomen. Nou, dat moesten wij dan allemaal maar geloven. Want ja, dat staat uh, allemaal natuurlijk weer haaks op de geluiden van afgelopen weekend. Hè, toen plots verschillende Europese topambtenaren wel openlijk spraken over de mogelijkheid van een uitstap van Griekenland. Nou, dat was natuurlijk wel deels bluf om de Grieken onder druk te zetten. Maar kennelijk heeft men zich toch bedacht... Eh, en gezien dat die bluf te veel onrust op de financiële markten veroorzaakte. Dus ja, gisteravond klonk de boodschap weer gewoon. Griekenland moet in de eurozone blijven en doorgaan met hervormen. Ja, en voorts werd er gesproken over uh, ja, uh, wat problematische landen... als Ierland en Portugal, die nu wel weer op het goede spoor zitten. En werd er ook gesproken over andere landen die het goed doen... Bijvoorbeeld over het Nederlands, zit ook op het goede spoor. Ja, minister De Jager die kreeg uh, heel veel bijval van zijn uh, collega's. Uh, de bezuinigingsplannen die Nederland nu op tafel legt... Uh, die vindt men allemaal heel overtuigend. Wat Nederland presenteert is een lichtend voorbeeld. Uh, herhaalde een trotse minister De Jager uh, vannacht nog uh, in een gesprek met ons. Maar ja, vervolgens was het toch wel uh, gisteravond... tijdens het diner van de ministers uh, gegaan over de echte problemen. De problemen dus in Griekenland. En wat mij opviel was dat De Jager anders dan voorheen... Ja, wat meer soepelheid toonde in zijn houding ten opzichte van de Grieken. Wij schrijven geen wetten van mede- en persen. Dus als er een nog verstandigere hervorming is. om een, een afspraak van de trojka. om die te veranderen. Ja, euh, dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Om dan bijvoorbeeld te zeggen. precies de deal tot in iedere letter en detail. zul je uitvoeren en je mag hem niet veranderen. Nou, je mag natuurlijk met instemming van alle partijen. mag je afspraken veranderen. Maar. Dat zal niet echt een verlichting zijn. Nou, de jager die sprak ook namens zijn collega's trouwens. Hij gaf dus aan dat er voor Griekenland wel degelijk ruimte is... om te praten over de inhoud van de afspraken met Europese en uh, andere geldschieters. Als voorbeeld noemde hij bijvoorbeeld wat minder belastingverhoging doorvoeren... in Griekenland, om wat lucht te geven aan de Grieken... in ruil voor nog meer snijden in het vlees van de overheid. Nou, dat zou volgens de jager een goed idee zijn. Maar ja, of dat zou betekenen dat je Griekenland ook wat meer... Tijdgunt? Nee. De Grieken moeten nog altijd haast maken. Nou, ik denk niet dat over al dit soort afspraken met Grieken... gisteravond in detail is gesproken. Ja, Want simpelweg is het gewoon onduidelijk met welke regering in Athene... en wanneer die er komt, met wie men nou eigenlijk zaken gaat doen... Ja, het zou kunnen dat men uiteindelijk zaken zal gaan doen... met een regering van technocraten, zoals we dat zien in Italië. Dus professoren, ambtenaren, bankiers. Um, daar zal de jager uh, en zijn collega uh, ministers van Financiën... kan ik mij voorstellen blij mee zijn. Ja, dat hebben ze dan wel weer perfect weten te verhullen... maar het is absoluut duidelijk uh, dat men daar heel erg blij mee zou zijn. De voordelen zijn evident, je noemt het zelf al, hè? Italië... waar na de val van Berlusconi een technocraat kwam, een zakenkabinet. Plots waren allerlei hervormingen wel mogelijk. Nou, tegelijk is er natuurlijk ook heel veel weerstand tegen deze gang van zaken. Uh, kennelijk is het in Europa dus nu zo, luidt de kritiek... dat als democratische verkiezingen in een, uh, in een land een vervelende uitkomst hebben, er dan maar een zakenkabinet moet komen mm. dat wel in de pas loopt hè, met de Europese crisisaanpak. Nou, daar is natuurlijk heel veel ongemak ook over. Nou, de jager die hield zich hierover uh, op de vlakte en uh, benadrukte de ontwikkelingen rustig af te wachten. Nou, rust, dat was wat men gisteren wilde uitstralen. De Griekse problemen kunnen we aan. Maar ja, die indruk uh, strookt echt niet met de nerveuze geluiden die je ook in Brussel hoort. Men heeft gewoon geen vat meer op wat er in Athene gebeurt. En er is heel veel geld van Europese belastingbetalers waarmee Griekenland nu overeind wordt gehouden. En dat geld staat wel degelijk op het spel. Goed, correspondent Tijn Sade in Brussel. Dankjewel Tijn. Een hoos aan klachten over het examen legt de website van scholierencomité Laks Plat. Wat gaat er verkeerd op de weg bij de ANWB? John Bakker. Nou ja, wat er verkeerd gaat, 50 files, dat is natuurlijk aardig wat. 230 kilometer bij elkaar, dat is ietsje meer dan gebruikelijk om deze tijd. En er zijn wat ongelukken gebeurd. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort zorgt dat bij Muiden voor 2 kilometer file. De ook is daar dicht. Opvallend veel vertraging op de A6 van Lelystad naar Muiden... voor knooppunt Maardenberg 11 kilometer. En dan de A7 vanuit Duitsland naar Groningen... bij Westerbroek, 3 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. Vanuit Groningen naar Herenveen bij Leek, 3 kilometer. Ook dat heeft te maken met een aanrijding. En verderop tussen Drachten en Tijen, 7 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open... En ook veel vertraging op de A7 van Horen naar Zandam bij knooppunt Zandam, 11 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, bijna 10 minuten voor half negen, nog een paar uur. En dan heeft Frankrijk een nieuwe president officieel. François Hollande neemt dan uh, tijdens een korte ceremonie op het Elysée het presidentiële stokje over van Nicolas Sarkozy. Wij gaan naar correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, hoe zal de inauguratie van Hollande eruit zien? Nou, het is een ceremonie die tot op de detail vast ligt. Een 60 meter lange rode loper die zal worden uitgerold op het binnenplein van het Elysee-paleis. En op de trappen staat dan de oude bewoner. Terwijl de nieuwe bewoner langs een erewacht loopt en die krijgt dan een handdruk. En dan gaan ze samen naar binnen in het kantoor van de oude president. Dan praten ze met elkaar. Zo'n 30 minuten worden daarvoor ingeruimd. Bedoeld om staatsgeheimen over te dragen, vertrouwelijke strategieën en de speciale code voor het nucleaire arsenaal. Vervolgens krijgt Hollande dan een soort ambtsketen, een collier overhandigd... en daarna is hij de nieuwe president. En die staat het natuurlijk vrij om dat te vieren zoals hij dat wil. In het verleden waren er uitgebreide ceremonies, maar Hollande houdt het sober. Een krans bij de Arc de Triomphe, een défilé op de Champs-Élysées... en daarna wacht alweer de eerste buitenlandse reis. Ja, want dan moet hij aan het werk, rond. En dat, dat eerste werk ligt dus in het buitenland, daar ligt de prioriteit nu? Ja, uh, het is gebruikelijk hoor dat de Franse president als eerste politieke daad uh, een bezoek brengt aan Berlijn. De inkt van de handtekening van Hollande zal nauwelijks droog zijn. Of hij is al in het vliegtuig op weg naar Madame Merkel, de Duitse kanselier. Het is de eerste van een serie buitenlandse reizen. Want Hollande, die, uh, uh, maar deze is misschien wel het meest beladen bezoek. Want Hollande, dat weten jullie, wil het Europese begrotingsverdrag aanpassen. En Merkel wil daar niets van weten. Gisteren werd Hollande daar nog naar gevraagd. En toen deed hij vrij laconiek over dat bezoek. Ik denk dat de Franse en de Allemagne samen moeten werken, maar we denken niet nog op dezelfde manier. We zullen het later zeggen. Om dan de goede compromissen te vinden. Je hoort het een beetje aan de toon. Hè? Ik weet dat Duitsland en Frankrijk moeten samenwerken. We zullen het niet altijd eens zijn. Dat zullen we dan tegen elkaar zeggen. Maar daarna moeten we het goede compromis zien te vinden. Al dus Hollande. Die daarna naar de Verenigde Staten vertrekt. Eerst in Washington uh, een bezoek brengt aan Obama. Dan is er een G8-vergadering. En als klap op de vuurpijl een NAVO-bijeenkomst in Chicago. Allemaal achter elkaar, back to back. Hm, maar wacht even, hij is president van Frankrijk... en hij zou de president <laughs> van alle Fransen worden, uh, heeft hij beloofd. Ja. Uh, blijft hij in het buitenland of gaat hij ook nog wat in Frankrijk doen? Hij zal wel moeten. Hè. Vanochtend al was er een rapport van het Franse CBS... waarin geconcludeerd wordt dat de groei van de Franse economie... in de eerste maanden afgerond 0% was. Een herinnering dat hij eigenlijk geen tijd heeft voor allerlei witte broodsweken. Hollande heeft haast. En hij zal bijvoorbeeld vandaag al een begin maken met het vormen van een regering. Vandaag horen we wie zijn premier wordt. Maar het is allemaal voorlopig, want... Volgende maand zijn er in Frankrijk nog parlementsverkiezingen. Dus tot die tijd heeft Hollande te maken met een rechtse meerderheid. Zeg maar de erfenis van Sarkozy. Wat kan hij al wel doen als president... Nou, een aantal verkiezingsbeloftes inlossen. Zoals een loonsverlaging voor hem en zijn ministers. Hij heeft aangekondigd dat hij 30% salaris zal inleveren. Dat kan hij natuurlijk al doen. En dan nog een andere maatregel. Dat is een stop op de benzineprijs. Zorgen dat die niet hoger wordt gedurende een aantal maanden, drie maanden. Symbolische maatregelen misschien, maar desalniettemin... verkiezingsbeloftes die Hollande zo snel mogelijk wil inlossen. En Ron, dan zijn we nog even benieuwd wat Sarkozy gaat doen. Geeft hij Hollande een hand en gaat hij naar huis? Ja, hij zal het Elysée verlaten. Hij heeft recht op gratis reizen via oh. Air France, de TGV. Dus daar maakt hij volgens de krant Le Parisien meteen gebruik van. Want hij gaat op vakantie naar het zuiden. Uh, Sarkozy is vorige week gesignaleerd bij zijn oude advocatenkantoor. Dus sommigen denken dat hij uh, misschien wel weer advocaat gaat worden. Hoe dan ook, hij heeft zelf gezegd dat hij in totaal... eerst drie maanden vakantie gaat nemen. Want, zegt hij, tijdens de campagne heb ik mijn gezin verwaarloosd. Uh, denk bijvoorbeeld aan de geboorte van zijn dochter Julia. Daar was hij niet eens bij, omdat hij besprekingen had met Merkel. Dat wil hij nu goedmaken. En verder zal hij zich moeten voorbereiden op een aantal rechtszaken. Vanaf 15 juni, precies een maand na de overdracht is hij niet langer onschendbaar en er lopen ook nogal wat grote zaken tegen hem. Vermeende illegale campagnefinanciering door Gaddafi. Vermeende illegale campagnefinanciering door de chef van L'Oréal, Liliane Betancourt. Dus ja, daar zal hij zich tegen moeten gaan verdedigen. Hij is nog niet uit beeld. Horen we dan ook weer meer over van Ron in Parijs. Negen minuten voor half negen. Het worden sombere jaren voor winkeliers. Het Economisch Bureau van ING verwacht dit en volgend jaar voor de retailers een omzetdaling van bijna 2 procent. Gevolg, sluiting of eh, faillissement van honderden winkels. Hoe moeten winkeliers deze crisis overleven? Nou, er moet gewoon meer reuring in de winkel komen. Verslaggever Jeroen Schutijzer vond een voorbeeld van dat nieuwe winkelen in het centrum van Groningen. Wordt er nog gescoord? of uh, Dat kan natuurlijk ook wel. Ja, die hangt. Dit is dus het hockeyveld. Hier hebben we de testvelden voor uh, het uh, kunstgasvoetbal. En een, uh, dat is een ondergrond met ja, FIFA-gecertificeerd kunstgas. Dat uh, klanten niet alleen maar de schoenen kunnen uh, passen... en kijken of hij goed zit... maar ook daadwerkelijk kunnen testen op de ondergrond waarop die wordt gebruikt. Is dit nou hetzelfde... Kunstras als bij Herakles in Almelo. Ja, dat klopt. Dit is dus een, uh, een top-indoorvloer. Blauwe kleur met uh, ook de officiële beleiding. wat je ook hebt in een topsporthal. Uh, dit is wel uh, de vloer waar je uitstekend je zaalsschoenen. Voor, volley, voor volleybal, voor basketbal, voor korfbal. voor handbal goed op kunt testen. Ja, die telt hè. Die telt dubbel. Maar dat is wel gauw hè bij basketbal. Vincent Harter van deze sportzaak in Groningen. Ik ken sportzaken, die hebben een hoop dozen staan en rackets hangen. Hoe, hoe gaan die te werk? Je voelt even aan de neus, is de maat goed, is de kleur goed? En uh, daar blijft het bij. Dan gaat het echt alleen maar om verkopen, verkopen, verkopen. Wij denken in ieder geval dat dit de beste manier is om, uh, om een klant uh, tot hun dienst te zijn. Als je dit niet op deze manier doet, uh, ben je niet meer echt onderscheidend. En Wij proberen dit uh, onderscheidend uh, te blijven... Uh, en door die extra service te leveren. Anders kan een klant bijvoorbeeld veel sneller naar uh, internet gaan. Die bepaalde producten tegen een veel lagere prijs aan kunnen bieden. Dirk Mulder is retailkenner bij de ING. Je ziet vaak de bestaande winkelketens, winkeliers, grote logge organisaties. Wat natuurlijk heel lastig is om bij te sturen, logisch. Hè, want anders is de kans is dat ze een groot deel van de bestaande klantengroep kwijtraken. Maar die jonge nieuwe ondernemers die kijken heel goed naar de markt. En die zien waar, waar de nieuwe consument behoefte aan heeft. En kunnen daar met een fris nieuw jong concept, kunnen ze daarop inspelen. Als je, als je met dat soort mensen praat, hoe ze daar tegenaan kijken... dat, dat, dat is zo leuk. Daar krijg, ik echt, ja, daar, daar krijg ik gewoon echt heel veel energie van. Het nieuwe winkelen is onontkoombaar dus. Zijn ze in buitenland al veel verder? In sommige landen wel. Ik denk dat Amerika en Engeland op veel gebieden voorlopers zijn. Meneer Harder, nu is het bekend dat als je een beetje fanatiek sport... dat de kans op blessures groot is. Maar u heeft iemand hier in huis... Klopt, wij hebben een fysiotherapeut in huis. Uh, die kan helpen bij blessures, maar die kan ook uh, helpen bij het voorkomen van blessures. Is dit nou ook weer zo'n voorbeeld van het nieuwe winkelen? Door het op deze manier te doen, uh, proberen wij wel uh, ons te onderscheiden. Want wat zit hier allemaal? Een, uh, een sportmasseur, een sportdiëtiste. Wanneer kom ik nou bij een diëtiste terecht? Misschien kunnen we dat het beste onze sportdiëtisten even vragen. Oh ja. Zullen we dat maar even doen dan? Goedemiddag. Goedemiddag. En met wat voor vragen komen mensen bij u terecht? Dat kan zijn van als iemand zijn sportprestaties wat wil verbeteren. Doping. Doping, ja. Eigenlijk hoort dat niet helemaal onder voeding. Nou, maar dat werkt wel prestatieverhogend, heb ik uh, vernomen. Ja, is het zo? Ja, het zal misschien zo zijn, maar het heeft ook wel heel veel andere nare bijwerkingen. Dus dat is niet waar wij ons mee bezig houden. We houden ons wel bezig met een goed advies over uh, wat voor vitamines je misschien uh, nodig bent als aanvulling op je voeding. Ja, ja, ja. ja. U gelooft dat nog, hè? De Tourmalet beklimmen met een uh, bruistablet uh, sinaasappel. Uh, ik wil dat nog steeds geloven, ja. Klopt. Het is echt fantastisch om hier uh, samen te werken uh, uh, je merkt toch dat uh, mensen hebben behoefte aan goed materiaal. En daar hoort ook bij uh, goede voeding. Maar je moet ook, uh, psychisch, mentaal moet je gewoon stevig in je schoenen staan. Dus eigenlijk alles past binnen, onder dit dak. En dat, uh, dat vinden we echt uh, heel fijn om mee te werken. Winkelen als beleving. Een verslag van Jeroen Schutheiser. Vijf uur half negen geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De eindexamen klachten site van het scholierencomité Laks gisteravond uren plat. Aan het eind van de dag... De eerste examendag werd er zoveel geklaagd dat de server het niet meer aankon. Van Lax Alderik Oosthoek, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel klachten zijn er dan binnengekomen? Nou, inmiddels is het klachtenaantal sinds acht uur vanavond... dus zelfs een uur na de sluiting van de klachtlijn... Uh, opgelopen tot uh, zo'n 11.000 klachten vanochtend. Dus zijn er 6.000 uh, bijgekomen nog in de afgelopen nacht. Mm, dat is veel, want um, volgens mij vorig jaar op de eerste examendag zo'n 5.000... Klopt, ja zeker. Wel moeten we erbij zeggen dat, dat het examenrooster natuurlijk anders was vorig jaar. Maar wel uh, vond vorig jaar ook uh, VWO Nederlands plaats. En nu waarschijnlijk ook de grote boosdoener. Uh, en u bedoelt met het examenrooster was anders, werden meer examens gedaan door meer leerlingen? Uh, nou bijvoorbeeld, er zijn andere examens vorig jaar geweest. Uh, uh. En volgens mij is het enige, uh, het enige examen dat terugkwam VWO Nederlands. Hm. Ja. En, en, en waarom werd er dan zoveel over dit examen geklaagd? Wat was er mis mee? Nou, ja, dat is voor ons nu ook nog een beetje onduidelijk. Uh, in ieder geval zagen we wel dat er heel veel uh, klachten waren over een aantal vragen uh, waar dingen onduidelijk waren. Maar ook weer over de samenvattings, uh, samenvattingsonderdeel van het examen. Uh, dat zie je toch ieder jaar terugkomen. Uh, vandaag kunnen we er helaas ons mee aan de slag, omdat we gisteren gewoon uh, ja, anderhalf uur eruit hebben gelegen. Dus daarna moesten we de klachten aannemen en hebben we geen tijd meer gehad om goed onderzoek te doen. Ja, Misschien een servetje erbij voor volgend jaar? Nou, we hebben in ieder geval de capaciteit uh, tot aan het maximaal uh, verhoogd. En ja. uh, ook uh, instellingen verbeterd. Zodat de site misschien iets langzamer laat. Maar wel uh, helemaal in de lucht blijft. Waren er nog uh, verder opvallende klachten? Kunnen jullie er wat uitpikken? Nou, we hebben gisteren ook HVO Kunst gehad. Uh, dat was een digitaal examen. Uh, daar ging ook het een en ander mis. Er uh, uh, zijn heel veel computers uitgevallen. En software die haperde. Zo was er een leerling uh, die 4,5 uur over zijn eindexamen moest doen. Oh. Omdat de computer 7 keer was uitgevallen. Oei. Ja, dat niet uh, lekker. Nee, zeker niet. En dat is natuurlijk niet heel erg motiverend voor zo'n leerling om uh, het examen helemaal goed te halen. Uh, en daarnaast waren er nog een aantal klachten over de inhoud van het examen ook. Uh, zo was er een tekst van Lady Gaga, de zangeres. Uh, pardon. En daar was, uh, dus er was de zangeres in het een clip uh, met haar benen gespreid te zien. Ja, sommige scholieren die zich bij ons melden, die vonden het uh, aanstootgevend dat de zangeres zo uh, bloot uh, in hun eindexamen moest verschijnen. Nou, die werden daar wordt door afgeleid. Ja, zeker, ja. Uh, welke examens uh, staan er nog op het uh, programma voor vandaag? Ja, vandaag zit in ieder geval voor VMO uh, het, uh, het examen geschiedenis plaats. Uh, daarnaast uh, natuurkunde scheikunde voor VMBO, HVO Nederlands en voor VWO uh, Theatex en management en organisatie. En verwacht u daar weer uh, veel klachten over? Of valt dat niet te zeggen? Ja, we zien toch de... dat bij Nederlands uh, voor HVO en VWL uh, zien we elk jaar heel veel klachten. Uh, nou, gisteren dus ook voor VWO Nederlands. Uh, dus vermoedelijk zullen er wel weer veel klachten binnenkomen, maar we hopen van niet natuurlijk. Goed, en mensen kunnen terecht bij examenklacht.nl op de site. Ja, zeker. Okay. Dankjewel, Aldrik Oossel van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 Management Drives. Mastering Leadership. Radio 1. Het NOS Journaal. Brussel tevreden over Nederlands begrotingspakket. en grote belangstelling voor beursgang Facebook. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De Europese ministers van Financiën zijn zeer te spreken... over het Nederlandse begrotingsvoorstel. Dat zei minister De Jager na afloop van een vergadering in Brussel. Voorzitter Jonker noemde het een pakket maatregelen van goede kwaliteit. En ook de strenge Europese rekenmeester Reen was positief. En nu is het zaak dat Nederland het akkoord zo snel mogelijk uitvoert... vinden de Europese leiders. Echt onderwerp van discussie was natuurlijk Griekenland. De Europese ministers gaan ervan uit dat Griekenland in de eurozone blijft. Ze doen er alles aan om de Grieken binnenboord te houden, zei voorzitter Jonker in Brussel. The exit of Greece out of the euro was not the subject of our debate today. Absolutely no one, absolutely no one argued in that sense. Our unshakable desire is to maintain Greece within the euro area. We will do to that effect. De Grieken praten vandaag verder over een nieuwe regering. President Papoulias heeft de mogelijkheid van een zakenkabinet nog niet opgegeven. Correspondent Connie over de kans verslagen van zo'n regering.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 Donderdag maakt Facebook de definitieve introductieprijs bekend... en vrijdag volgt de eerste notering aan de beurs op Wall Street. Minister Opstelten wil witte boordencriminelen strenger straffen. Vandaag komt hij met een concept-wetsvoorstel om misbruik van gemeenschapsgeld harder aan te pakken. Fraude of witwassen kan bedrijven op een boete... tot 10 van de jaaromzet komen te staan. In tijden waarin de overheid scherp moet bezuinigen... moet misbruik van gemeenschapsgeld hard worden aangepakt, vindt Opstelten. Een Soyuz ruimteveer is vertrokken naar het internationale ruimtestation ISS... om André Kuipers en de twee andere ruimtevaarders op te halen. Ze zijn sinds december in de ruimte. 6, 5, 4, 3, 2, 1... lift-off... Zeven weken geleden werd de lancering vanaf de ruimtevaartbasis Baikonur in Kazachstan afgebroken vanwege technische problemen. Donderdag komt die nieuwe bemanning aan bij ISS en Kuipers keert op 1 juli terug naar de aarde. Vier jongens van 13 tot 16 uit Moordrecht zijn aangehouden in een gestolen auto. Ze reden over da 20. Toen een motoragent ze in de gaten kreeg en toen de jongens door hadden dat de politie achter ze aan zat, gingen ze er vandoor. Na een waarschuwingsschot kon de politie de vier aanhouden in een woonwijk in Rotterdam. En VN-topman Ban Ki-moon doet graag mee aan de voetbaltoernooien die de VN organiseert. Maar het lentetoernooi liep dit jaar iets minder goed af voor de sportieve secretaris-generaal. Hij heeft zijn hand gebroken, vertelt zijn woordvoerder.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 De middagtemperatuur ligt rond de graad of 10... en dat is behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. ANWB nou, Verkeersinformatie, 50 files, 245 kilometer bij elkaar. En dat is wat meer dan gebruikelijk om deze tijd. Na een ongeluk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Muiden nog 4 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open. Vrij veel vertraging op de A9 richting Muiden... bij Almerepoort, 9 kilometer... Op de A7 van Groningen naar Herenveen bij Leek, 3 kilometer na een ongeluk. De rechter rijstrook is daar dicht. Ook weer veel vertraging op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk en knooppunt Badhoevedorp, 17 kilometer. Op de A15 vanuit Europort naar Rotterdam bij knooppunt Vaanplein, 8 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A29 richting Bergen-op-Zoom... en daar zijn bij Barendrecht twee rijstroken dicht.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 Master the cloud met HP en CIMAC. Ga naar simaccom cloud. Goedemorgen, het is uh, acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Teheran is vanochtend een man opgehangen. die twee jaar geleden een Iraans nucleair wetenschapper zou hebben vermoord. De 24-jarige Jamali Fashi werd vorig jaar ter dood veroordeeld. en nu is hij dus terechtgesteld. Daar gaan we over praten met correspondent Thomas Erdbrink in Iran. Uh, Thomas, wie zou deze Fashi vermoord hebben? Nou, deze Fashi zou uh, in januari 2010 een bom aan een motorfiets. een geparkeerde motorfiets hebben vastgebonden. voor het huis van een Iraanse. Uh, Wetenschapper. Sommige mensen zeggen dat die wetenschapper met het nucleaire uh, programma van Iran is verbonden, anderen zeggen van niet. Maar in ieder geval, deze wetenschapper Ali Mohammed die stapte de deur uit op weg naar zijn werk. De bom ging af en hij was dood. Mm, maar hoe had ze het bewijs dat deze 24-jarige man dat heeft gedaan? Want wij hoorden na die aanslag vanuit Iran dat Israël erachter zou zitten. Ja, precies. Israël kreeg al vrij snel de schuld. Daarnaast werd ook Amerika aangeklaagd door de Iraniërs. Wat er gebeurde was dat een paar maanden later het nieuws kwam... dat er inderdaad een verdachte zou zijn opgepakt. En niet veel later verscheen deze man, Jamalifassi op televisie... en bekende werkelijk alles. Hij zou naar Turkije zijn gereisd. Daar zou hij zijn benaderd door de Israëlische veiligheidsdiensten. Die zouden vervolgens naar Israël hebben gebracht... waar hij getraind zou hebben in een straat... Die perfecte kopie was van de straat van de Iraanse wetenschapper. En uh, zelfs uh, de bom en de motorfiets uh, zouden daar voor hem aanwezig geweest zijn om alles te testen. Uh, nou ja, dat is natuurlijk uh, wat de staatstelevisie zegt. Het is wel opmerkelijk dat er in de aanklacht tegen hem, in hele kleine lettertjes ook staat... dat deze man, toen hij werd gearresteerd, 15 kilo speed bij zich had, amfetamine uh, of soorten drugs. Wat er ook op kan duiden dat dit gewoon iemand is die er... Ja, bepaalde manier is ingeluisterd, omdat de Iraniërs een zondebok nodig hadden. Maar in ieder geval gaat Iran er dus nog steeds vanuit dat de Mossad, dat Israël, achter die aanslag zit. En, en nemen ze ook maatregelen tegen Israël?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 dat de Iraniërs nu Israëlische doelen proberen te raken, lijkt het ze toch beter om tot een soort van compromis proberen te komen met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Correspondent Thomas Erbring vanuit Teheran. We gaan ook nog even naar Griekenland. En daarom moeten we even naar Delft. Want daar zit Mark Robin Visser. Die heeft zich omringd met Griekse studenten. Je hebt nu een tijdje met ze doorgebracht, Mark Robin. Wat is het, het ja. algehele gevoel, de gemoedstoestand van deze Griekse studenten na al het gedoe in Griekenland? Nou, hoe zal ik dat nou eens omschrijven, Lara? Hoe is de gemoedstoestand van de studenten hier? Nou, ik zou zeggen, uh, uh, enigszins, uh, nou, wanhopig is misschien een groot woord... maar dapper, voortstrijdend, maar uh, niet erg positief. Kan ik het zo samenvatten, Theodor Kloeva? Ja, niet erg positief, dat is wel waar. Uh, we leven in onzekere tijden en dat, uh, dat houdt ons natuurlijk uh, continu bezig. Ja. Uh, zoals eerder gezegd, uh, geef ik de moed niet op. nee. Dat is één ding wat zeker is voor mij. Uh, we blijven strijden en we blijven het allemaal volgen in Griekenland. Dus. Ja. Er zijn hier zo'n zo 400 uh, Griekse studenten in, uh, in Delft. Eén van hen is uh, Michaelis Panaretos, zeg ik nou goed? Ja, dat klopt. Ja, Ik had er net op geoefend even met je. Ja. Ja. Jij studeert uh, lucht- en ruimtevaarttechniek in, in Delft. Vertel eens wat over uh, waar jij vandaan komt... en jouw familie en vrienden in Griekenland. Nou, ik uh, kom uit het eilandje tussen Crete en Rhodes. Het heet Karpathos. ja. Uh, daar, mijn, daar wonen mijn ouders nog steeds. Mijn moeder is Nederlands. Hoe gaat het met je familie daar? Uh, ze passen zich aan, redelijk. Uh, dat is wel handig als je een eigen zaak hebt... En, uh, en als je doet wat mijn vader en moeder doen. Ja, wat voor een... zaak hebben ze? Ze hebben een juwelierswinkel. Dat lijkt me niet echt makkelijk in deze tijden. Nee, nee, maar... Uh... Worden er nog juwelen verkocht in Griekenland? Redelijk wat, maar je kan je ook aanpassen. Je kan natuurlijk wat uh, minder inkopen... Want, uh, en, en uh, tegelijk uh, proberen te verkopen wat je nog uh, ja. hebt. Maar wie kopen er dan nu nog uh, juwelen in Griekenland? Sieraden? Nou, mensen die nog steeds geld hebben. Ja? Want die zijn er nog steeds? Ja, mijn eiland in ieder geval wel. Je hebt wel uh, van die eilanden waar, waar het veel mensen zijn die zich niet zozeer... Uh, die niet echt zitten crisis voelen. Ja. Ja, ze ja. hebben ook natuurlijk met toerisme te maken... en uh, daar <tie> kan je nog steeds uh, geld ja. uit halen. Theo Doekloefas, ik hoorde... Uh, jouw familie uh, zit op, is op Rodos. Hè? Ja. Jullie zitten ook in het toerisme. Ja. Dat is natuurlijk uh, uh, iets dat wat... Een hoop, uh, een hoop geld. Ja. Het is natuurlijk wel zo dat... Uh, de eilanden, de populaire eilanden, ja. daar is het wat beter... dan ten opzichte van het vasteland. Ja. in het vasteland zijn, is de situatie natuurlijk veel moeilijker. Zeker aan de grens van Albanië, Joegoslavië... of Joegoslavië, ik zeg het, ja. uh, Serbië en uh, ja. Bulgarije. Daar is het natuurlijk uh, veel moeilijker. Daar uh, zijn de banen natuurlijk heel schaars. Ja. En uh, in de eilanden is het natuurlijk heel anders. Uh, toerisme genereert heel veel banen. Ja. En het uh, toeristenseizoen begint nu. Dus dat uh, hopelijk... Ja. kan iedereen daar nu een beetje van profiteren. Janis, jij hebt bedrijfseconomie gestudeerd. Hoe is het met jouw familie in Griekenland? Ja, wat de jongens eigenlijk bevestigen... men probeert enigszins wel te overleven. Uh, je moet zich voorstellen dat er familieleden zijn... die hebben nog drie of vier maanden salaris te goed. En uh, ja, het is pas en meten. Er worden mobiele telefoons worden beëindigd, auto's worden verkocht. Uh, men probeert te overleven. Daarnaast zijn natuurlijk de belastingheffingen aardig omhoog gegaan... Uh, kijk, in Nederland uh, maakt men zich al druk... gaat men op de barricades als er uh, 3% uh, van het salaris af wordt gehaald. Uh, in Griekenland uh, is er 30, 40% van het salaris af. Dus een uh, kwestie van overleven ja. op dit moment. Ja. Nikos, hebben we eerder vanochtend ook al gehoord... die is nog niet zo heel erg lang in Nederland... spreekt ook nog geen uh, Nederlands. Maar uh, Theodor kan eventjes uh, vertalen. Hoe is het voor hem om nu in Nederland te, te zijn... terwijl het in Griekenland zo slecht gaat? Πώς σου φαίνεται να είσαι τώρα στην Ολλανδία, στη στιγμή που στην Ελλάδα η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη. Είναι σίγουρα μια διέξοδο για κάθε Έλληνα το να βρίσκεται στο εξωτερικό και το να να σπουδάσει στην Ολλανδία. προφανώς σου δίνει και επαγγελματικέ διέξοδου για την Ευρώπη. Είναι σίγουρα een doodlopende weg op dit moment Και doordat je ervoor kiest om naar yeah. Europa te gaan, ja, hij studeert landschapsarchitectuur, als ik het goed begrepen heb. Dat klopt. en hoe ziet hij nu zijn toekomst? Want hij gaat nu in Nederland zijn studie doen en wat vervolgens? Wat je precies zien tot die kous Wat je dat zijn en in deka die architectonen en in Wat hij hij denkt dat het ook in Nederland heel moeilijk is, zeker in deze sector. Dus architecten en landschaparchitecten is het op dit moment heel moeilijk. Dus hij denkt dat ze zich verder gaan oriënteren op een andere, in een andere land. Ja, ja. Nou, Ondertussen volgen jullie allemaal het nieuws, neem ik aan. Uh, ook wat er vanmiddag uh, in Griekenland weer uh, gaat gebeuren. Ik hoorde Theodor vanmorgen zeggen... Uh, Griekenland zou nog wel eens het eerste dominosteentje kunnen zijn. Ja, dat klopt. Ik uh, denk dat we op dit moment, uh, als we het hebben over... Uit de euro stappen en dat soort dingen. Dat is allemaal, uh, wat mij betreft, flauwekul. Niemand die tegen mij heeft gezegd: van, uh, volgens het uh, verdrag van Maastricht is dat mogelijk. Niemand weet wat er allemaal zou gebeuren. En op dit moment is Griekenland wel in een bevoordeelde positie, omdat ze het eerste domino-steen zijn. Dus ik zou me wel willen afvragen: als Nederlanders weten welke domino-steen er daarna volgt, ja. en uh, op welke positie is dat vijf, of is dat zes, of is dat vier, Nederland zit. Ja. Dus um, ja, ik weet niet. Soms heb ik wel het gevoel van. laat die domino nou maar eens beginnen te vallen. Want ik ben ja. het soms wel een beetje zat met alle ongenuanceerde berichtgeving in de Nederlandse media. Goed. Nou, we zullen het zien. Ik heb in ieder geval geprobeerd de nuance er met jullie een beetje in te brengen. Ik zou zeggen: goed uit Griekenland, eh, goed ja. uit Delft. Ja, hartelijk dank. Ja. U ook. Wij praten ja. hier nog even verder trouwens. Tot later wellicht. De vraag naar aandelen Facebook is zo groot dat de introductiekoers is verhoogd. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Nog altijd 50 files en die zijn goed voor 235 kilometer. En dat is wat meer dan gebruikelijk om deze tijd. Veel vertraging op de A6 richting Muiden voor knooppunt Muidenberg, 15 kilometer. Na een ongeluk op de A7 van Groningen naar Herenveen bij Leek, 3 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer open. De langste file op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen tussen Beverwijk en Bad Oevedorp, 17 kilometer. Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10... tussen Westpoort en knooppunt De Nieuwe Meer, 7 kilometer. Ook daar zijn de rijstroken weer vrij. Op de A15, vanuit Europort naar Rotterdam... voor knooppunt Vaanplein, 13 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de A29 richting bergen op Zoom bij Barendrecht. De rechte rijstrook is daar dicht. En na een ongeluk op de A28 van Assen naar Hogeveen...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 De overheid moet die banen scheppen en beschermen? Of kunnen ondernemers dat allemaal zelf wel? Dat is een van de centrale vragen van deze Amerikaanse verkiezingscampagne. I'm Barack Obama en I prove this message. Een bijdrage was dat van onze correspondent Wessel de Jong. De internetwereld eh, wordt een spannende week. Vrijdag gaat Facebook naar de beurs. Grootste beursgang ooit van een internetbedrijf. Heb het zo over. Is maar de kwartaalcijfers van een ander internetbedrijf... dat onlangs naar de beurs ging. Groupon. Internetexpert Roland Stekelburg is hier. Roland, uh, Groupon, dat was alleen maar malaise. Vielen die cijfers uh, daarom mee? Ja, het viel ontzettend mee. En dat heeft natuurlijk ermee te maken dat niemand meer iets verwachtte. Uh, Groupon, ja, dat uh, dat uh, dat. zoals gezegd, ging uh, begin november vorig jaar naar de beurs. En... Uh, sindsdien is het uh, echt kommer en kwel met het bedrijf. Maar uh, het viel allemaal mee. Uh, uh, een positieve verrassing, een hogere omzet, een kleine verlies. Want Groupon maakt nog steeds verlies. Uh, een toenemende vraag vanuit een klantenbestand... wat ook steeds groter wordt. Ja. En beter dan verwachte uh, cijfers dus... waardoor de aandelenkoers gisteravond met 20% maar liefst uh, steeg. Ja. Uh, dat neemt overigens niet weg dat sinds de introductie... eind vorig jaar dus uh, de aandelenprijs ongeveer gehalveerd is... Dus uh, niet elke beursgang lukt nee. in de internetwereld. En dat is interessant voor straks als we het over Facebook gaan hebben. Eerst even nog naar Groupon, want niet iedereen kent Groupon denk ik. Wat, wat doet het bedrijf precies? Het is een site waar je eigenlijk uh, kortingsbonnen kunt kopen... wat gebaseerd is op het feit dat als je met z'n allen iets koopt... dat je dan grotere kortingen kunt afdwingen. Uh, dus als je naar de Nederlandse site gaat, groupon.nl... dan zie je allemaal kortingen... Uh, zijn vooral actief in de randstad. Uh, hebben in Nederland eigenlijk twee concurrenten. Marktplaats.nl doet dat ook. Hè. En de Telegraaf heeft Group Deal. Uh, die doen hetzelfde. Oké. Okay. Het feit dat het nu wat beter gaat. Dat uh, de omzet gestegen is. Betekent dat ook dat het wel goed komt met Groupon? Of kunnen we dat zo niet stellen? Dat kun je niet zeggen. Het, het, het, Groupon is een ingewikkeld uh, model. Het is heel makkelijk voor, door anderen te kopiëren. Het is geen uh, bedrijf waarvan je zegt: Van God, dat is echt uniek. Vind ik tenminste. Uh, en dat. Dat eh, zie je eigenlijk ook een beetje in die alsmaar dalende aandelenkoers... die nogmaals tot vorige week eigenlijk gehalveerd was. Gisteren springt het dan weer 20 procent op. Uh, maar ik heb daar niet zo heel veel vertrouwen in... dat dat op lange termijn uh, goed gaat. Dan Facebook. Uh, ook te kopiëren, maar is zo gigantisch groot en bekend en populair. De grootste beursgang is het gevolg van een internetbedrijf ooit. Um, ja, wat valt daar te verwachten? We zeiden het net al, de prijs is dus verhoogd vanwege de grote belangstelling. Ja, die, de hype rond Facebook die neemt ongekende vorm aan. Dus um, uh, Groupon is dan snel weer vergeten als we het over Facebook gaan hebben. Uh, de prijs is verhoogd. Je zegt het al, uh, 34 tot 38 dollar uitgiftekoers de koers deze week. Terwijl aanvankelijk werd gerekend op een, een bedrag net iets onder de 30 uh, daarmee wordt de waarde van Facebook op dit moment dus geschat... door de banken die dat uitgeven op meer dan 100 miljard dollar. Een astronomisch bedrag voor een website die eigenlijk nog maar een paar jaar bestaat. Uh, en daar zijn natuurlijk ook wel wat zorgen over, zo hier en daar. Uh, met name over de lange termijngroei. Hè. Gaat dat maar door, die onstuimige groei van Facebook... En zal er ook het afgelopen kwartaal een beetje tegenvallende cijfers. Dus ook wel zorgen. Ja, zijn die zorgen terecht wat jou betreft, Holland? Het is natuurlijk moeilijk om uh, daar een pijl op te trekken en, en, en te voorspellen in dat opzicht. Maar um, als je kijkt naar um, zoiets als Groupon, uh, eerder ook andere beursgangen, er wordt hoog ingezet. We hebben al een keer een internetzeepbel gehad. Zou dat hier ook ook kunnen. Zou je ook het zou natuurlijk, kunnen zitten. Het zou natuurlijk kunnen, toch vind ik Facebook een totaal ander verhaal dan uh, Groupon, wat ik net al zei, of iets Draw Something, hè. dat was zo'n spelletje wat laatst voor 200 miljoen aan Zynga werd verkocht. Ja, niemand eh, doet het inmiddels verdwenen, dus ja. dat is gewoon weggegooid geld. Facebook is echt een ander verhaal. Facebook is een ecosysteem. Dat is niet een websiteje wat vandaag populair is en mm. morgen weer niet. En daar bedoel ik mee dat er zijn duizenden bedrijven en merken die Facebook inmiddels gebruiken om een relatie met hun publiek op te bouwen... die ja. soms een hele website naar Facebook hebben verplaatst. Heel veel ontwikkelaars zijn Facebook als platform Mensen gaan kunnen bijna dus... niet meer zonder. Nee, en het publiek heeft ook enorm veel tijd geïnvesteerd... in hun profielen op Facebook... en zullen dat dus ook niet snel achter zich laten. Dus ja, ja ik vind het toch wel een heel ander verhaal. Maar kijk of je in tien seconden een antwoord op hebt... of je, of je <laughs> ook dan je vinger erachter krijgt waar zij hun geld verdienen. Facebook, ja. ja, adverteren heel diep in de maar interesses hoeveel, van gebruikers. Ja. Uh, en daar verdienen ze heel veel geld mee. Toch, er zit enorme wel. potentie in. En dat is ook ja. nog wel. Ja, ja nou, dat, dat blijft die, die hogere wel. prijs misschien terecht. Holland Steekenburg. Hartelijk dank. Dan kom je tot twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen.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 ja, dat is wel anno nu, ja. ABN Amro, de bank anno nu. Dit is Radio 1.